Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Dit is Jeroen Jepkema met het NOS Journaal. De gemeenten krijgen meer greep op de taxibranche. staatssecretaris Huizinga stuurt deze week een brief met maatregelen naar de Tweede Kamer. Burgemeester Cohen drong vandaag nog bij de regering aan op haast met maatregelen voor de taximarkt. ...na aanleiding van een incident vannacht in Amsterdam. Een taxichauffeur sloeg vannacht op het Leidseplein een man dood. Onduidelijk is wat er precies is gebeurd. Hulpverleners reanimeerden de man, die later vandaag in het ziekenhuis overleed. De chauffeur is gearresteerd. Na het vrijgeven van de taxibranche is het aantal klachten over taxichauffeurs... ...vooral in Amsterdam toegenomen. Passagiers en de gemeente klagen over onbeschoft gedrag... ...en zeggen dat de chauffeurs vaak te hoge prijzen rekenen. De Amsterdamse Taxicentrale TCA erkent dat er vaak problemen met chauffeurs zijn. Bij een serie ontploffingen in twee fabrieken in Minde-India zijn zeker acht mensen om het leven gekomen en tientallen gewond geraakt. In de twee naast elkaar staande fabrieken werden explosieven voor de mijnindustrie gemaakt. Gevreesd wordt dat er nog doden onder het puin in de fabrieken liggen. Een reddingsoperatie is nog aan de gang. Bij een aanrijding van twee monorailtreinen in Disney World in Florida is een bestuurder omgekomen. Vijf passagiers raakten licht gewond. De treinen vervoeren dagelijks duizenden bezoekers in Disney World. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Roger Federer heeft voor de zesde keer de titel op Wimbledon veroverd. De Zwitser versloeg de Amerikaan Andy Roddick in een vijfzetter. De laatste zet eindigde in 1614. Door de overwinning heeft Federer tennisgeschiedenis geschreven. Hij heeft nu vijftien Grand Slam titels behaald en daarmee het record van Pete Sampras verbeterd. Sampras woonde de wedstrijd bij, net als de andere meervoudige Wimbledon kampioen Björn Borg. Federer neemt na zijn Grand Slam titel nu ook weer de eerste plaats op de wereldranglijst over van Rafael Nadal. Het weer, vooral in de oostelijke helft van het land, enkele regen- en onweersbuien. Morgen meer buien en met maximaal 24 graden wat minder warm. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort, En x ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu nu z Terug bij Ted Zeppi. We zijn dit tweede uur van aflevering 622 begonnen met Time Out. Dat dit uurtje ook een Time Out voor jou mag zijn. Rain and Sun, zo heet deze, dit uh, nummertje. We gaan door met een andere uh, CD van Felix Muziek met Garden in Heaven van Lars en Marco. Veel luister plezier voor de tweede uur, Ted Zeppi. Nous sommes dans un environnement isolé avec de beaux palmiers, des palmiers magnifiques et des fleurs multicolores. Imaginez un petit peu des hibiscus, des hibiscus rouges, oranges, jaunes, multicolores et un amour bleu, bleu turquoise, bleu ciel. Zo veel muziek van de dubbel CD Eckart Raan. Geproduceerde muziek van 1966 tot 1996. Een dubbel CD. En uh, ja, deze man is dan verantwoordelijk voor heel veel uh, muziek. Voor het label Celestial uh, Harmonies. Daarmee zijn we aan het eind van uh, dit programma. Tap ZEPI aflevering 622. Wil je het allemaal nalezen dan kan dat via www.zfmzandvoort.nl. Mijn naam is Benno Veugen en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma. En graag tot een volgende keer. Dag. Pastor, con su rebaño al spuntar la mañana, vaakando por el sendero de la sierra la pradera. Va musicando sus quejas con su flatin del carrizo, seguido por sus ovejas, como si fuera un hechizoen. the